Het weer, het is bewolkt, op veel plaatsen regent het. Vanmiddag wordt het in het westen langzaam droog en klaart het op. In het oosten blijft het regenachtig. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen periode met zon, al kan in het zuiden een bui vallen. En ook morgen zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zaterdag 12 augustus, welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. U luistert naar de beseech met het nummer You Should Be Dancing. En we zijn er weer, Gerry. Ja, Cor. hoor. Goedemorgen. Alweer. Alweer. Goedemorgen. Ja, ja. goedemorgen. Wat, wat gaan we precies doen vandaag? Uh, wij gaan beginnen met de geluksroute weer. Zandvoort 2 en 3 september. We hebben weer een geluksbrenger die ons wat meer gaat vertellen. Daarna het debuutoptreden optreden van Wendy Moore of ze gaat zingen, of ze muziek maakt. We weten het niet. Jaap Koper zal haar interviewen. Ja, Jaap Hij Koper is die is even gestrikt. binnengekomen. Die ja. hebben we even gestrikt. Die zagen we binnenkomen. We dachten aan nou, Jaap Koper, muziekkenner uh, van uh, vele artiesten. Uitstek, ja. Bij uitstek. ja Wij gaan hem strikken, want ik ken helemaal niks van Wendy Moore. Okay. En Jaap heeft alles al afgezocht, okay. afgezocht op internet en uitgezocht okay. en bekeken. Die weet er alles van. Dus Jaap ja. Koper is onze gastpresentator voor het uh, onderwerp van, van Wendy, Wendy Moore. Oké, okay. nou we zullen het horen. Het laatste uh, onderdeel van het eerste uur is uh, ja, strandpaviljoen Adem en Eva, hè, op het Naakstrand. Uh, ja, Wim Fieser komt daar wat ja. uh, over vertellen. en, en uh, uh, We gaan het horen, wat, wat ja. het allemaal uh, het is. Het zal koud gaat. zijn momenteel daar. Het zal koud zijn, maar goed. Ja. Uh, het uh, tweede uur, uh, Cor. Wat gaan we dan doen? Ja, er komen Marco Deen en Nick uh, Kapteins. Die komen iets vertellen over de pas opgerichte afdeling van de PVV in Zandvoort. Want die doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen ja. van 2018. Voor, ja. voor de eerste keer. Ja. En gezien de landelijke uh, stemmen vanuit Zandvoort. Uh, ja, kan Veel het. kiezers waarschijnlijk. Ja, maar landelijk en lokaal is vaak heel verschillend. Je weet het niet. Maar goed, we zullen het zien. Uh, daarna komt Alex Willemsen van KMG iets vertellen over de jaarmarkten van Zandvoort. En we hebben het 50-jarige bestaan van de watersportvereniging. En Niels de Kind, die is de voorzitter van de watersportvereniging, die komt daar iets over vertellen. Nou, 50 jaar is uh, respectabel dat leeftijd. Is zeker, ja. En ik uh, ben benieuwd uh, of iedere er een cursusje krijgt. Misschien daar, we zullen het zien. En aan tafel is inmiddels aangeschoven Tineke uh, Leeman. ja. Van harte welkom in Goedemorgen. Denk, goedemorgen, Stamvoort. Nou, goedemorgen. Ja. Ik dat ik even ja. mezelf mag presenteren als gelukbrenger. Ja, je mag iets dichter bij de microfoon. Dat, toch hè, uh, toch. Je was bang voor je harde stem. Nou, ik heb ook een harde stem, maar dat uh, maakt allemaal niet uit. Uh, de geluksroute. Wat, ja, we horen dat vaker. Wat, uh, kun je een beetje in het uh, kort omschrijven wat dat voor jou als mede-organisator, mede, mede -deelnemer, uh, betekent? Nou, het is, het is eigenlijk wel heel grappig, want um, ik vind dus echt dat je geluk zelf maakt. He, want je geluk krijg je niet, overkomt je niet, je creëert je eigen geluk. En eigenlijk wil ik dat de mensen heel graag laten ervaren, laten voelen, dat ze dat begrijpen. En uh, ja, als iedereen zijn eigen geluk kan maken, dan krijgen we een prachtige wereld. Ja. Zo doen we met die geluksroute dat allemaal op onze eigen wijze. Dus voor iedereen die uh, niet zo gelukkig is, dan kan hij dus de route doen en dan. ...brengt de route een stukje geluk? Ja, de één uh, uh, geluksbrenger... ...zal zeg maar zo'n zo tipje aanraken... ...dat je hart even openspringt. En ik zal laten uh, ervaren of zien of voelen, dat moeten mensen zelf doen, waar hun eigen liefde zit, wat, wat hun eigen zelfliefde uh, teweeg kan brengen. Ja. En wat doe jij zelf dan, uh, Tineke, uh, tijdens de geluksroute, als geluksbrenger? Nou, ik vond het dit keer wel heel grappig als een soort doctor love hmm. uh, te zijn, want voor mij maakt het niet uit, ik werk dus echt helemaal vanuit zelfliefde. En omdat ik dat dus doe, een helemaal naar binnen ga en contact maak met mijn eigen ja, kern, hoe je het ook maar noemt, essentie ziel, kan ik de ander helemaal zuiver voelen. Dus welke vraag ze ook maar aan mij hebben, ik maak contact met die ander een wezen, een kern. En ik maar, weet het antwoord. Weet. maar hoe, hoe, hoe kan dat? En van hoe dat kan? Ja, hoe, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Ja, dat is omdat ik mezelf helemaal daarvoor kan openen en de mens op bijna elke mens die heeft heel veel meegemaakt, echt iedereen. Nou ja, We hebben allemaal jij, een, rugzakje, jij, hè? Jij, ja. een rugzakje, ja, een nou, rugzakje. Ik ben altijd een beetje, een beetje nuchter. En uh, het klinkt soms misschien een beetje zweverig wat je, wat je vertelt. Dus dat is natuurlijk niet bedoeld. Nee. Uh, want er zijn natuurlijk ook uh, artiesten die maken mooie schilderijtjes of die maken mooi handwerk van glas en dat soort dingen. Daar vandaan. Vanuit die, vanuit die kern die ik bedoel. Ja. Maar maak jij zelf ook iets? Nee, dit is echt mijn passie. Dat Mensen passie. begeleiden naar die kern. Ja. van dus de kern, want ik zeg altijd, je bent niet je werk, je bent niet wat jullie nu doen, ben je niet, je bent nou, wie je bent, laat ja. ze maar zeggen jij bent een, eigenlijk een hele gevoelige man oh, dankjewel want die echt zijn, zijn passie kan, kan en durft te leven ja, en toch zal je heel vaak dingen doen vanuit controle vanuit uh, denken dat het zo moet zijn, vanuit een programmaatje, nou, zeggen als ik dus met, met iemand ben of met mezelf, dan kan ik dat dus we zeggen loslaten, eigenlijk recht erin voelen. Dus ik kan jou ook recht nu in jouw kern voelen. Dus die, die opsmuk daaromheen is niet belangrijk. En dat is dus juist niet zweverig. Nee. Nou, want ik wilde je ook vragen denk je dat ik gelukkig ben? Dat is een ja. een moeilijke vraag misschien. Jij, jij bent heel gelukkig en toch heb jij af en toe door dat rugzakje. Uh, uh, dat je de, uh, niet toch helemaal de goede kant op loopt. Of dat je verleid ergens door wordt. Of ja. dat je, en dan even ben je niet gelukkig. Maar je kern is gelukkig. Ja, nou, dat, dat klopt wel ja. Ik ben uh, innerlijk... Daar ben ik ja. heel blij. Ja, ja, ja. maar ik denk dat je, je dat ook, ook, ook. straalt hè, ja. dat je dat uitstraalt. Ja. Ja. Ik vind het programma ook heel leuk. Dus ik ben ook weer heel nou ja, blij dat dit is ook is ook Anders, ook niet, maar anders doen we het niet, denk nee, ik. Nee. Maar, nou, dit, daarom zeg ik al, jij doet ook veel in je passie. Ja. Vele mensen, die, die doen werk omdat ze het maar moeten. En dat ze geld moeten verdienen. En dan zeg ik weer, dat is niet wie ze echt zijn. Dat is meer iets wat ja, sommige omstandigheden is dat ook zo. Ja. En, ja. En, en, maar hoe, hoe kom je daar nou bij om? Dit naar jezelf, te, tot in jezelf te komen... Ja, daar wat, is word dat... je al mee geboren. Daar ben ik Toch mee wel, geboren. Ja. En je hebt het altijd in je gehad waarschijnlijk. Ja. En niks mee gedaan. Of niet veel mee Precies. gedaan. En uh, mezelf. Ja, en dan, dan, dan doen mensen hun hart dicht. Door, door wat ze ervaren. En vanuit een dicht hart kan je nooit uh, contact maken met wie je echt bent. Dus nee. met je, met je ja. ziel of je essentie. Ja. En dat heb ik dus gewoon gevoeld. Ik wil meer. Ik ben meer. Dat is eigenlijk vooral wat er, wat er was. En daar kun je je in ontwikkelen verder ook. Nou, het gaat dus... Ja, niet om te werken aan jezelf, want daarom heb ik dit dus kunnen bereiken, maar het openen van jezelf. Dus echt steeds maar weer het hart openen en openen en weer openen en weer openen. En jezelf dus belichamen, de voelsprieten intrekken in plaats van naar de buitenwereld. Wat doen zij? Wat vinden zij van mij? Ik trek ze weer in en ga weer naar mij. En dat heb ik dus, nou, heel wat jaren eerst gedaan. Ja. En natuurlijk wel wat. Gelezen en wat informatie Maar heel weinig Dus ik ben niet zo vertroebeld Heel veel mensen gaan keihard aan zichzelf werken Jaar na jaar na jaar na jaar En vervolgens weten ze het amper nog Want dan heb je gewoon veel te veel informatie gehad Dus mijn weg was gewoon eigenlijk heel simpel Dus ik kan simpel de mensen Ik noem het faciliteren ja. ik coach niet ja, nee. Dat ik het weet. Ja, want dat was een van mijn vragen. Wat ik wilde stellen. Um, er komen natuurlijk mensen bij jou. Waarvan je denkt van. Hé, hey, dat is een interessant persoon. Die wil ik misschien coachen. Maar dat doe jij dus niet. Nee, nooit. Nee. nee. nee. Dus wel, wel man mensen. Uh, ja, ik leef echt op een hele andere manier. Zullen we zeggen. Het? Voor mij gaat het, het. Ik ben zo. Zeg maar met mijn kern. Met mijn essentie. Dat ik weet. Als iemand naar mij toe komt En die zegt. Zou jij. Uh, uh, iets met mij kunnen zomaar zeggen, dan weet ik zeker dat, het, dat dat gebeurt. Anders zou diegene niet naar mij toe komen. Hij, hij, hij, hij, hij opent zijn hart, zeg maar eigenlijk, uh, voor jou. Uh, zijn ziel of essentie uh, bij wijze van spreken zonder dat die persoon het weet, duwt hem al naar mij toe. En dan weet ik, dit gaat, dit, dit gaat lukken, zullen we maar zeggen. Dat gaat lukken dat diegene zijn hart voor zichzelf gaat openen. En, en, maar dat zijn dat sessies van een kwartier, ja, half uur, een uur? Tweeënhalf uur, uur bij mij, uh, zeg maar, in de werkruimte. En soms is één sessie genoeg. Maar willen mensen echt volledig hiervoor gaan... dat ze dus echt kunnen leven vanuit die essentie... dan, dan zijn meerdere sessies... Nodig en ik geef ook workshops en uh, ja ik leef vanuit passie dus het is nooit bij mij hetzelfde en ik geef dan de ene keer heel veel workshops en dan zomaar weer een jaar niet ja ik zeg altijd Dat overkomt ik doe wat. je gewoon ja. ja en nou las ik op je site trouwens een hele mooie uh, site uh, tien voor jezelf uh, tien is een een, een ja een, een, een cijfer bij jou wat bij je past denk ik hè ja ja, ja. nou het is dus opzichten. door mijn naam eigenlijk eigenlijk gekomen, ook ja. want ja. Tienneke, en afgekomen ze hebben heel veel mensen mij team, team genoemd. Ja, ja. En uh, van daaruit wilde ik ook mijn, uh, mijn, mijn bedrijf, ik noem het bedrijf. Ja. iets met die tien ja, en uh, uh, nou, heb, nou heb je ook ademsessies ja, en wat kan we ons daarbij voorstellen? nou, het is zo dat de, de adem uh, op het moment dat je dus bewust ademt dan kies je voor leven nou, en dat hoort dus bij hoe je kijkt naar zelfliefde als je niet kiest om echt te leven vanuit passie, vanuit je innerlijke vreugd vanuit je kern Ja, dus de adem is sowieso het allerbelangrijkste en, en dit dit gaat dus, bij mij gaat het over ademen in je buik. En dat het doorstroomt. Dus als je je hart opent voor jezelf. En je ademt. En je laat het door je lichaam heen str stromen. Dat gaat vanzelf. En ik praat daarbij. Maar... Mijn woorden zijn niet belangrijk. Mijn, wat, wat ik uitzend. Zullen we maar zeggen. Want dat is zo zit je heel erg in je hoofd. Kan je dat niet voorstellen dat dat kan. Dus als ik zo praat. Vanuit zo'n hele diepe liefdeslaag. Dan stroomt dat gewoon door. Bij de mensen. En als je dan zelf ademt en het toelaat. Bij wijze van spreken gaat er dan een. Mechanisme of een pijn van jezelf. Verdwijnt. Zo uit je lichaam. Door het doorstromen van je, van je keuken de keus om te leven, van de keus om te ademen. Het is echt kiezen voor jezelf. En die adem is een tool, maar niet een, uh, uh, ja, het middel, zeg maar. Het is dus een beetje self-healing ook. Ja, op dat moment is het self-healing. Ja. ja, ik vind het op zich wel interessant. Kijk, zie je, dat is je gevoelige Alleen, kant. Ik heb uh, heel weinig tijd altijd. Dat dus vind ik op zich wel jammer. Ik ja. zou best wel een keer zo'n sessie willen doen. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat ook heel... Uh... Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ga ik jou daarover is... verslag doen? G. Ja, dat is goed ja. hoor. Van, nou, ik ben met Tineke ah. geweest. Nou, dat is toch interessant. Want uh, hoe mensen het ervaren die bij jou geweest zijn. Ja. Hè, dat, uh, nou, ik heb nog nooit iets gehoord. Mensen zijn heel zenuwachtig als ze komen. Omdat ze geen ja. idee hebben wat gaat gebeuren. Maar ik zeg altijd van het is echt alleen maar liefde. Want mijn liefde, mijn onvoorwaardelijke liefde liefde faciliteert. Ja. Niet ik, Tineke, die moeilijke dingen heb meegemaakt, maar mijn, mijn hele kern faciliteert. Die verstaat de ander. Dus het is eigenlijk altijd alleen maar... Iedereen gaat weg met... Oh, ik ben goed zoals ik ben... Je geeft de mensen weer eigen waarde, een beetje. Heel veel. Ja. Zelfvertrouwen, want, denk ik En ook, ja. zelfvertrouwen. En, ja. Want het antwoord zit altijd in jezelf. Precies. Ja. ja. Nou, jullie voelen het al. <laughs> ja. Je straalt al uit. <laughs> ja. Het werkt. Ja. Um, wat, uh, 2 en 3 september zijn er dus uh, uh, sessies die ze bij jou kunnen, kunnen doen. In ieder geval kennismakingssessies en daarna waarschijnlijk wat, wat langere sessies. Um, je, je noemt het uh, geluksbrenger. Um, is er nog een ander woord voor? Want geluksbrengen is een beetje uh, vaag, misschien. En zij brengt geluk. Ze brengt, het is, brengt geluk. Is natuurlijk niet alleen geluk. Ja, he? en uiteindelijk uh, blijf ik het lastig vinden om te zeggen. Want ik breng dat geluk niet. Uh, ja. hè? Doe je, ja. ik, ik doe voor ja. hoe je ja. je eigen geluk kan brengen. En bijvoorbeeld, mijn zoon is, is een hele bekende DJ in de hardstaalwereld. En ik vind hem het voorbeeld daarvan. Want hij heeft keihard gewerkt met passie, echt zoveel passie en altijd weer doorgegaan. En nu is hij heel bekend en verdient echt heel veel. En dan zeggen allemaal mensen... jij hebt geluk gehad. Nou, dat oh, heeft hij dus echt ja. niet. nee Hij heeft passie geleefd. Maar dat zeggen mensen snel, hè? Dat je geluk dat hebt gehad. Dat zeggen mensen enzo. snel. Ja. Dus ik motiveer alleen maar dat ik het niet breng. Ik herinner. Ja, ik zeg altijd van... iedere ja. mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Ja. En op het moment dat je een bepaalde richting op gaat... en daar dus hard voor werkt... Ja. dan krijg je het niet zomaar vanzelf. Nee. Je hebt voor gewerkt. Zeker. En mensen die er niet hard voor werken, die zeggen vaak van, oh, je hebt geluk gehad. Ja, Maar die ja. hebben zelf niet hard gewerkt. nee, <laughs> Buitenstaandig zijn er. Het ja. Ja. is um, heel gemakkelijk om het zo te zien. Maar... Ja. En toch is het natuurlijk een beetje waar. Als ja. iemand voor je staat die sprankelt, dan voel je dat geluk gewoon ook even van jezelf. Maar dat is ja. ook zo. Ja. Ah, maar mensen moeten het elkaar ook gunnen. Hè? Want ik vind, ja. ik vind iedereen die het goed gaat, dat gun ik. Ja. Dat, dat... Maar dat is echt de liefde. Ja. Ja. Maar jij brandt ook, weet je dat? Zoals je daar zit, hè? Maar ja, dat is ook dus van ja. uh, wie ja. ik ben. Die, die, ja. die, die, ik, ik, ja, ik kan het zo laten zien omdat ik zo uh, vrij al ben. Tineke, ik uh, wil je hartelijk bedanken voor je komst. Ik vond het een interessant gesprek. Leuk. Ik uh, ga zeker nog een keer contact met jou opnemen, omdat het uh, mij interesseert dat wel. Fijn. Want ik ben al voor mezelf, voel ik me al heel gelukkig. En ik ben benieuwd of er nog meer geluk uit mij kan komen, waardoor ik nog gelukkiger word. Ja, zeker. En geluk hoeft niks te kosten ook, hè? Geluk uh, kost niks, Kost niks, niks, Heerlijk is dat, hoor. Ja. Dat is helemaal gratis, helemaal niks. Maar dat is ook nog even de achtergrond van de gelukse route, hè? Ook. Ja. Dat iedereen gelukkig kan worden van allerlei dingen. En het hoeft helemaal niets te kosten. Nee, mooi is dat. Dat is heel en, mooi, hè? Ja. ja, daar wilde ik me er ook voor inzetten. Ja. Nou, we gaan als afsluiting een uh, liedje draaien van Veriki uh, Martin, en dat heet dan uh, Live in la vida loca. Misschien niet helemaal toepasselijk, maar misschien ook wel je wel. Ik vind als, als, het, als het vrolijk is. Het is een Altijd. vrolijk nummer. Ja. Dank, dank je voor je kom. Dank je wel. Ja, jullie dankjewel. ook. Dank volgende uh, onderwerp is uh, de buurt optreden van Wendy Moore. Wendy Moore zit tegenover ons. Bekend van uh, paardendressuur. Hè? Daar ben je ook al een paar keer bij ons uh, in de uitzending geweest. Ja. Maar nu zit je hier voor iets heel anders. En uh, dat is muziek. En Jaap Koper zit naast mij. Ja. En Jaap gaat uh, jou als gastpresentator voor dit onderwerp. Jou uh, interviewen. Ja, dan Hij kom weet je... er alles vanaf. Ja, dan kom je Toch? aan je op zaterdagmorgen alleen om oh, een gesprek te voeren natuurlijk. Maar uh, ja, dan uh, is het wel leuk als alles je kan, dat ook... Ja, alles, alles kan, Alles kan. <laughs> um, nou ja, goedemorgen sowieso. Uh, uh, Gerry had het er al over, uh, over het dressuurrijden. Want daar kennen we je natuurlijk het meeste van. Ja. Uh, maar goed, nu heb je uh, gekozen voor de muziek. Is dat... Welk moment heb je op een gegeven moment uh, de keuze gemaakt eigenlijk? Op, uh, mm. Nadat je uh, uh, ja, de sport eigenlijk uh, gedag hebt gezegd? Ik denk een beetje begin dit jaar. Ja? Toen uh, was ik een beetje rustiger aangedoen met wedstrijden. Toen heb ik meer tijd gehad om te focussen op de muziek zelf. Mm -hmm. En uh, toen had ik ook in februari volgens mij, meer, of april, ja april had ik echt de eerste optreden. En toen dacht ik van ja dit wil ik echt doen. Ja? Ja. Het leuke is, want ik, ik lees het artikel in de Sanfordse krant op een gegeven moment en dan zie ik uh, dat je de, de akoestische gitaar van je, je vader hebt uh, gekregen. Ja. ja. Uh, wat gaat er dan uh, gebeuren dan als je dat instrument daadwerkelijk in je handen krijgt? Ja, ik, uh, ik zing dan en ik speel en ik uh, met een loop Ik heb een loop pedal. Ja. En um, ja. Ja, is het, uh, Was het uh, gewoon omdat je de, het instrument krijgt van wat kan ik ermee? Nee, ik wou het eigenlijk altijd al. Ja? Echt, volgens mij, sinds ik heel klein was, Ik, ik hield altijd al gewoon van hun muziek en zo, rock, et cetera. Ik wou eigenlijk altijd gewoon gitaar spelen, elektrisch vooral. Mm -hmm. En uh, ik weet niet meer precies hoe het was, maar ik dacht gewoon: ik, van ja, nu wil ik echt een gitaar. Ik dacht: van nou, oké, okay, hebben we van Marktplaats een gitaartje gekocht? Yeah. Een goedkoop gitaartje. En uh, toen ben ik ook mezelf een beetje gaan aanleren. Ja, uh, Nou staat er op YouTube staat er al wat. Hè? Want ja. je hebt uh, ook geloof, geloof ik een um, bewondering voor uh, Ed Sheeran. Dat ja, is toch wel uh, denk ik een van de, de grotere singer-songwriters op dit moment ja. in, in de wereld. Wat trekt jou aan eigenlijk in Ed Sheeran? Nou ik vind hem gewoon, hij is heel normaal. Weet je? Hij bleef heel normaal en hij is, gewoon, ja, hij is gewoon heel erg zichzelf en hij wijkt niet af voor dingen in de muziekindustrie. Hij maakt gewoon zijn eigen muziek. Hij schrijft alles zelf en het is altijd zijn stijl En dat, uh, dat vind ik gewoon heel gaaf. Mm -hmm. Heb je al een stijl een beetje al ontwikkeld? Ja, zeker. Ik ben nu natuurlijk uh, met die looppedal dan bezig. En uh, ja, ik ben zelf een beetje ook van het rappen en zo. Dus ja. uh, het is vooral gewoon akoestisch met zang en rap. Dat is uh, ja, een, dat beetje, een beetje mijn ding. Jouw ding. Ja. Uh, de koffers, uh, die, uh, daar, daar ben je nu mee, uh, mee bezig en in de weer. Ja. Uh, doe je ook iets met eigen materiaal? Ik ben nu bezig met schrijven. Mm -hmm. En dan, uh, ik ben er straks even drie weken uit en daarna ga ik weer volop aan de bak. En ik uh, ken ook wat mensen die me daarmee kunnen helpen. En ik wil dan volgend jaar wel echt wat dingen af hebben zodat ja. ik lekker. Uh, Daarmee aan de gang. Ja, het schrijven van een, ja. van een liedje. Ja. Hoe moet ik dat zien? Gebeurt dat op een manier van, van wat je zelf beleeft? Of is het aan de hand van wat je, wat je raakt? Ja, ik kan nooit gewoon iets random schrijven. Er moet altijd iets zijn dat ik echt van... Ja, dit voel ik nu, hier wil ik nu over schrijven. Ja. Ja. Uh, en en, en ja, de, de stijl, daar hadden we het ook al over uh, Heb je al wat optredens uh, gedaan inmiddels? Ja. ja, ik denk nu uh, drie ja. Ja. Pas nog, woensdag Bij je café Anders, hier in Zandvoort ja. Hoe was dat? Ja, dat was superleuk. Ja? ja, was echt leuk. Uh, mijn beste vriend was mee, ja? als drummer. Ja? Dat we, had ik nog nooit gedaan. Uh, want ik zit ook in een band hiernaast, ja? als gitarist. Ja? En ik had gevraagd of hij mee wou, dus we waren lekker met z'n tweeën bij café Anders. Nou, dat was superleuk. Ja? Ja. Wat voor een drum Was dat gewoon een, een klein drumstelletje Oh nee, echt een rechte. Nee? Uh, ja? Lukt dat, dan moet dat volgens mij denk ik ook wel een beetje lukken met die loop, ja. denk ik hè? Ja, dat gaat steeds beter. Ik ja. Het is heel lastig. Zeg, als je een milliseconde ernaast zit, dan heb je, ben je weer weg. Ja, dan, fout. Ben je, dan ben je weer weg. Dus ik had het bijvoorbeeld ook, ik maakte natuurlijk een foutje, maar ja, dan zeg ik: gewoon, nou, ik doe het gewoon opnieuw. Ja. Weet je wel. Ja. Dat gaat steeds beter. Ik, ben er. ik vind het superleuk. Um, dat is nu, uh, je hebt een beetje een. Uh, ook een, op zoek naar een eigen stijl. En die heb je denk ik. Uh, van, van, kan je er wel wat, wat over vertellen over die, uh, over die stijl? Wat, uh, wat, wat doe je precies dan? Uh, waar haal je de muziek vandaan? Uh, ja, nou natuurlijk. Ed Sheeran en Shawn Mendes zijn een grote inspiratie voor mij. Dat is meer ja. Het akoestische gedeelte. Ja. En dan, ik luister nu uh, zelf heel veel uit andere werelddelen. dus bijvoorbeeld uh, Azië. Dus ja. uh, K-pop heb je dan bijvoorbeeld ja. nu. En uh, ja, dat is toch wel heel apart. Dan gebruik ik dan uh, rap en zang ook ertussen. En uh, ze hebben ook een bepaald soort elektronisch geluid. Maar ook met gitaar erdoorheen. En daarvan haal ik toch wel heel veel inspiratie. Dat vind ik wel heel gaaf. Ja. Wat trekt jou uh, aan in die, uh, in, in die stijl? Nou, ik denk gewoon omdat het anders is ik hou van dingen die anders zijn ja? Ja. café anders. Bijvoorbeeld. <laughs> ja. uh, maar uh, ja, had is de dat... gitaar wel mee kunnen nemen ja. eigenlijk, Had, ik, uh, had je wezen dat kunnen? Uh, uh, ja, oh, oh, oké, okay, nee, het, nee, nee, nee, <laughs> maar... <laughs> het had gekund. Het had gekund. Ja, maar goed, uh, uh, wat niet is, dat moeten uh, ja, we er maar even bij denken. Maar, maar uh, is dat ook? Uh, ja, uh, moet het, wil je daar juist ook een beetje in onderscheiden? Hè? Want ja. ik denk, van het wordt anders een beetje erg druk uh, in, uh, in een uh, bepaald als je in een bepaald termijn zit Dus ja, ja. Uh, dus uh, nou ja goed de, de aziatische kant dan heb je nou net gezegd uh, van, uh, van ja het is uh, natuurlijk een totaal andere muziekstroming uh, ja, uh, probeer dat een beetje samen te laten komen in, ja. in datgene wat je schrijft aan, uh, aan liedjes ja absoluut kijk ik hou natuurlijk wat ik al zei heel veel inspiratie van Ed Sheeran erbij en dan mm. van dat K-pop en dan gooi ik altijd, dan een beetje bij elkaar en dan komt er iets van en dat, dat ben ik oké okay, oké okay. uh, nou, nou heb je dus afgelopen week hier in Sandvort uh, opgetreden uh, wat, wat, wil, wat, wil je, wat wil je in de komende tijd nog, nog gaan doen in, in een aantal opzichten? Nou, ik wil natuurlijk gewoon uh, sowieso een beetje eigen muziek af hebben, Want dat vind ik toch leuker. Ik speel nu eigenlijk alleen maar koffers. Ja. En uh, ja, ik ga dan uh, straks uh, best wel lang op vakantie. En als ik terug ben, dan ga ik echt heel veel schrijven. Ja. En ondertussen wil ik gewoon steeds meer optreden. En ervaring opdoen. Ja, want uh, de, de manier waarop je je muziek uh, maakt, de, dat heb je ook allemaal gewoon zelf uh, gedaan, hè? Ja. ja. ja. Hoe, hoe heb je het uh, gedaan? Uh, hm? Ja, nee, ga maar ja, door. Nee, sorry. <laughs> hoe, hoe heb je het uh, hoe heb je, uh, gedaan uh, met... Geleerd. Uh, geleerd. Ja. ja? Um, hoe? Nou, ik, er staat heel, eigenlijk alles staat op YouTube en ja. ik dacht, nou ik leer het mezelf gewoon aan. en toen, uh, nou, Het is nu natuurlijk zo makkelijk met internet, je typt een liedje in die je wilt leren en er staan honderd uh, lessen op YouTube ja. zo ben ik het eigenlijk een beetje gaan doen en uh, uiteindelijk ben ik... Uh... Doe je ook alles op gehoorde of...? Ja. ja. Ja? Ja. ik kijk ook heel veel naar gewoon hoe hun het spelen, dus naar hun handen en zo en dan kan ik het overnemen, maar ik kan het nu ook wel op gehoor. In het begin was het natuurlijk, kon ik dat niet. Ja. Nou ja, uh, maar er zit. Dus nog wel het nodige, het nodige eraan te komen de komende tijd. Dus ja, je, je gaat schrijven. Um, he, ja, in de muziekwereld zeggen ze dan wel eens een EP. Dat zijn dan ja. vier nummertjes ja. ergens op, uh, op uitbrengen. Dus dat, dat wil je ja, ook daar uh, doen. Dat zit ik echt wel aan te denken. Ja, dat, uh... Ik, zat, ik heb een beetje een plan voor mezelf gemaakt wanneer ik dat af wil hebben. Maar ik denk niet hou je, ik je er ben... ook een beetje aan? Ja. Ja. ja, ik denk niet dat ik daar nu nog even wat over kan zeggen. Nee, dat hoeft ook niet. Wanneer, maar ik weet wel ik weet wat ik wil. En ik, wil nog een beetje, ik hou van concepten, dus ik wil misschien iets met een concept gaan doen qua liedjes. Ja, een concept is eigenlijk uh, ja, is nooit echt af. Ja, kan ook. Ja. Dat vind ik heel gaaf. Dat zie ik nu ook steeds meer artiesten doen. En uh, ja, dat wil ik zelf ook heel graag. Ben je iemand die ook uh, verhalen kan vertellen ja, tijdens, een, tijdens een optreden? Ja, ja, ja. Ja, ik kan wel wat, uh, ik kan wel wat praten. Dus <laughs> ja. een Heb je dat afgelopen woensdag ook uh, bij, uh, bij Tommy ook, uh, gedaan of ja, niet? Ja, natuurlijk. Ja. Ja? Uh, zitten ze dan... Dat is ook nog wel eens uh, het geval. Zitten ze dan niet uh, een beetje te kwekken, maar uh, ook uh, aandachtig uh, te luisteren naar wat je te vertellen hebt? Of ja, uh, ja? dat lukt ja, wel. <laughs> Nou ja, in ieder geval, we weten dus uh, dat, je, dat je alweer uh, dat je drukdoende bezig bent met uh, het schrijven en uh, noem maar op. Dus, uh, dus ja, we zijn heel erg nieuwsgierig naar uh, het materiaal wat, uh, wat uit uh, gaat komen. Nou, jullie gaan het horen. Ja, dat <laughs> we, dat, dat, daar zijn we wel overtuigd. We nodigen je uit. En dan kom je spelen. Tuurlijk. Ja? Ja. We zijn aan het einde. We gaan een muziekje, la muziekje luisteren. Dank je wel, Wendy. Dank je wel, Jaap. Ja, graag gedaan. Goede uh, uh, Regios, uh, Iglesias uh, met notje de Quattro lunas. Vier maanden. En aan tafel is aangeschoven uh, Wim Fischer. En Wim Fischer die, uh, die ken ik al van vroeger van dat hij in allerlei organisaties zat van uh, strandtent, uh, pachtersvereniging voorzitter. En sinds hij dat niet meer is, ziet hij er veel relaxter uit. Wim, van harte welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het plezier gedaan. Even een benodigde weg gezeten, maar ook heel veel tijd. Het is tijdrovend, maar het is wel heel belangrijk ook. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ja. Ja. Het is, uh, ja. Het is een, nee, een met plezier. Je ziet er uh, lekker bruin uit, maar de zon is de laatste tijd een beetje, een beetje afwezig. Hoe gaat dat op het strand? Is dat, komen de vaste mensen komen daar nog gewoon? Fantastisch voorzoek. Ja. ja, dat wel. Ja, dat wel. Ja, ja. jaar, doe ik het nu. mij heb ik nooit zo'n voorzoek uh, Maar je weet ook altijd dat daar waar je het mooi hebt, uh, je krijgt het vroeg. Dan ga je het weer lossen op een, uh, op een ander moment. En juli en tot nu toe augustus is het natuurlijk een uh, geweest. Dus uh, ja, nou ja, ik zeg altijd nooit te vroeg juichen. Uh, zeker niet te vroeg Het kan dagen. nog het najaar, hè? Precies, we zijn precies. er nog niet ja. natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk een naakstand. Dus mensen zijn er iets, iets, uh, ja, ze zijn niet gekleed daar. En uh, ja. hebben het dan ook iets sneller koud daar? Of, nou ja, of, of, of, dat is natuurlijk logisch. Uh, wij zijn wel afhankelijk uh, uh, van het weer. Het is mooi weer en is druk. is geen mooi weer Een weet je van tevoren dat het, uh, dat het minder druk is. Ja. We leven wat minder van de feestjes en, uh, en partijen. En de aanloop. Die je aan de boulevard hebt, is natuurlijk een heel andere aanloop. Want dan zet je ja. auto, auto's neer, je Stukker wandelt de... naar beneden. Ja. Het is, ja. Dat is compleet anders. Dus bij ons zijn de, de, de, de dalen wat dieper misschien. En, uh, maar we hebben wel een hele vaste klantengroep, en dat is weer het mooie van het Naakstrand. Ja, want je moet er echt wel moeite voor doen om ja. uh, bij jullie te ja. komen. Je moet, ont je moet ontdekt worden. Ja. En als we dat eenmaal vinden, dan waarderen de mensen de rust en de ruimte. En, ja. uh, en het feit dat je bij ons in ieder geval uh, uh, in je blootje mag recreëren. Ja. Ja. Ja. En, en uh, jullie zijn ook, Kom. tenminste, het Naakstrand van Zandvoort is vijfde in Nederland geworden. Ja, dat klopt. Twee jaar achter elkaar. Ja. En het is ook een heel bijzonder en stukje waarom, waarom? strand. Ik denk uh, dat we... Um, uh, schouder aan schouder zitten met, uh, met een heel druk strand. Ik bedoel, je hebt Scheveningen en dan heb je Zandvoort. Um, en er is nergens een openbaar strand met, uh, met vijf uh, geoutilleerde restaurants, uh, strandpavioens waar je in blootje kunt recreëren. Dat vind je. En zeker als je naar Adam en Eva gaat kijken, waar je. Uh, uh, ik denk dat wij de meest naturistische tent zijn van het, uh, van het naakstand, waar je ook uh, bloot op het terras mag zijn. Gekleed mag overigens ook, maar uh, dat je vrij bent om. Uh, uh, om, om daar te zijn. Dat vind je nergens in de wereld. Uh, zonder dat je dus dat een slagbom door is ja, miniek, dat is, ja, dat vind je nergens. Nee. Uh, dus zonder dat je een slagbom door uh, moet. of lid moet zijn van een camping. Of, of wat dan ook. Het is een openbaar strand. Je mag uh, vrij naakt gekleed uh, recreëren. Dat, uh, dat, dat maakt ons wel uniek. Ja, en er gebeurt nooit wat, neem ik aan. Hè? Uh, nooit wat in de zin van horecaproblematiek nee. nee, of andere narigheid. Nee, nee. Nou, in de ja, afgelopen 28 jaar heb ik, uh, ik, ik kan ik de incidenten op uh, één hand tellen. En dan uh, zijn het allemaal nog incidenten geweest die uh, zelf opgelost konden worden. Ja. Nou ja, hoe had je de muziek ook zet daar? Er zit al niemand uh, uit de klagen? Of er zit nee. niemand. Uh, nou, de enige die dan klaagt ben ik zelf. Want <laughs> dat is juist een van de kenmerken van het Naakstrand. Uh, dat dat er dus niet is. Um, daar we wij de mogelijkheid wel, mogelijkheid wel zouden hebben... Uh, omdat we geen omwonenden tot last zijn, kenmerk dit strand zich juist door rust, ruimte, natuur. Uh, uh, en dat maakt het ook zo uniek. Want muziek en herrie kun je eigenlijk overal krijgen. Dat is, uh, nou. uh, het maakt niet uit waar je komt. Overal is de muziek aanwezig. En bij onze stroompavioens heb je, uh, nou, als er al muziek op het terras is, bij ons niet, maar uh, dan is het heel, uh, heel rustig. En hoor je de zee nog, uh, hoor je de zee nog als je op het terras ook. zit. Ook dat vind je bijna nergens. Nee. Dus dat, uh, nou, dat zou ik wel. Erg graag willen bewaken, hoor, die, die, die, die, die rust. Ja. ja, Adam en Eva, een van de vijf strandtenten. Hoe lang doe je het nou daar? Nou, dit is mijn 28e jaar. Ik ben in 1990 gekomen. En nog steeds met plezier. Ja, en al die andere strandtenten die er zitten. Die ja, heb je steeds van eigenaar zien ja, veranderen. Of zit ja. er ook eentje die al langer dan 28 nee, zit? Nee, op het Naakland is al heel veel uh, veranderd door de jaren heen. Dan praat je over vijf, zes, zeven wisselingen per, per paviljoen. Ja. Dus ik heb heel veel ondernemers zien komen en zien gaan. Het is ook ja. niet eenvoudig hoor. Nee. Omdat je nooit weet of je wat, uh, of je wat gaat verdienen. Dus uh, laten we zeggen, zakelijk gezien is het best wel een dingetje om op het, uh, het uh, naakstand te zitten. Maar er tegenover staat dat je, dat je die, die, die ruimte... En een, ja, je hebt een heel ander soort publiek wat daar, uh, wat ja, daar komt ja. Dat is ook wel bijzonder fijn. Dus de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prachtig. Of je wat verdient, ja, dat hangt er maar vanaf. Ja. En uh, uh, ja, per saldo uh, moet je niet denken dat je daar uh, het, uh, het grote geld gaat, uh, gaat maken. Uh, en als ondernemer, uh, ja, kun je, als je dat in je verhandel hebt staan, dat je dat wil, dan, dan, uh, ja, dan moet je een andere plek gaan zoeken. Maar ik denk dat mensen dat ook waarderen en dat ze daar dan naar, naar jullie toe komen. Ze ja. kunnen zichzelf zijn ook, hè, daar gewoon lekker nou, ja, het is bijzonder hoor, want ja. uh, het maakt niet uit uh, uh, uh, uh, uit welke laag van de maatschappelijke sector je komt zeg maar, of hoe je eruit ziet uh, op het Naakstrand heerst een hele grote mate van acceptatie ja. uh, en, uh, en dat, is, dat is heel fijn ja. Was Zandvoort een van de eerste uh, Naakstrand uh, ja, uh, zeg maar eigenlijk in Nederland? Ik geloof dat Schorel de eerste was in wij in 1974 het uh, was een zwaar bevochten strijd en uh, toen werd ja. dit een officieel Naakstrand als tweede in, uh, in Nederland ja. En uh, toen is Adam en Eva uh, samen met toenmalig Paal 69 en Amerika uh, uh, begonnen als uh, drie paviljoens. En dat is eigenlijk uitgegroeid. Dat was, waren, vroeger waren dat keten die er stonden en er waren geen bedjes en schermpjes. En, uh, het was een, uh, een biertje en uh, een cola en een broodje kaas jo, en dat was het. Was het ja. En dat is allemaal uitgegroeid tot complete restaurants. Ja. Maar dat waren natuurlijk de meeste standtenten. Die hadden vroeger, vroeger ook geen uit. Ja, ja, dat klopt. Maar daar liepen ja, maar ja. wij natuurlijk wel op achter. Het uh, uh, naakstand loopt in wezen wat dat betreft achter. Die, die ontwikkeling aan... ...daar waar tien jaar geleden de, de, de, de restaurant zag ontstaan... ...op het, op het gewone strand... Ja. Is, ...is dat nu ook aan de hand. Ja, en jullie breken ook op, hè? Jullie breken op en ja, bouwen hè? Ja, wij zijn niet permanent. Op, nee, ja, niet, nee. Kan, nee. Het niet. kan het niet ook? Nou ja, principe we zou wel eens kunnen. Ja. Ik heb wel over nagedacht, hoor... ...of het me in die strijd zou gaan, gaan mengen. Uh, maar um, ja, dan, dan praat je over een gigainvestering. Mensen vergissen ja. zich daarin, hoor. Hoe, hoeveel erbij komt kijken om permanent paviljoen te zijn. Dat, dat moet je weer terugverdienen met je kopjes koffie en je biertjes. Dan blijft dat het naaststand een afgelegen uh, positie inneemt. Dus dat is wat minder makkelijk bereikbaar. Um, dus ik weet niet of ik het. Uh, nou, de ik de heb winter, het afgewogen. In de winter, ik heb een, de winter e ja. Ja, ja in de winter moet je maar afwachten. Maar dat, is ook, dat geldt ook voor deze paviljoens die er nu staan op het gewone strand. Ja. De weekenden zijn natuurlijk mooi en druk bezocht. Maar je moet ook met je vaste personeel de, de week door. Klopt, ja. um, Dus het is allemaal niet zo makkelijk als dat mensen dat misschien, uh, misschien denken. Ja, ik, ik, ik, ik ben natuurlijk vaak op het strand geweest. En uh, heb vaak na een storm gezien hoeveel zand er is weggeslagen. Ja. En uh, dat is de laatste tijd niet meer voorgekomen. Maar ik hou me hard vast bij die vaste strandpaviljoens in de winter. Dat als er weer een keer een fikse storm komt. Of dat allemaal nog op blijft staan. Ja, maar er zijn we wel op gebouwd. Dat, uh, het staat allemaal op palen. De zee kan in principe onder het paviljoen doorslaan. Uh, dan moet er echt een gigastorm zijn. Uh, die we de afgelopen honderd jaar die hebben meegemaakt. paviljoen. Uh, uh, onderuit gaan. En de zandoverlast, ja, dat hebben we natuurlijk wel allemaal. Ja. En dat geeft ook enorm... Ik weet niet of je dat afgelopen weken gezien hebt, maar... Uh, uh, ja. de shovels rijden af en aan... Ja. om stuifstand ja. ja. van, ja. van, het, van het lutsen af te rijden... om het ja. weer toonbaar ja. te maken. Ja, dat is werk wat je op het strand treft. Ja. Uh, waar mensen ook geen notie van hebben... dat je het nee. allemaal nee. moet doen. En ja. alles ziet er weer hetzelfde uit... als ja. hoe het was ja. voor de storm. Ja. En drie dagen later kan je het, uh, kun je het weer doen. Want ja. dan heeft het weer gewaard. Ja. En dat is, dat is uh, ook... Uh, maar het hoort erbij... Ja, ja, dat is door de jaren heen niet anders geweest. Ja. Nooit aan gedacht van het zou wel handig zijn als er een soort strandbus zou zijn. Die dan vanaf de bewoonde wereld naar de vrije onbewoonde wereld uh, rijdt. Ja, hebben we gedaan. Stichting de Strandbus. Die heeft de Toektoeks hier naar Zandvoort gehaald. En een buslijn opgezet naar Zuid, maar ook naar Bloemendaal. En op zich genomen op die drukke momenten is dat, een, is dat wel een succes. Maar ja, ook, ook wij kwamen dan weer tegen. Want ik zat ook in die organisatie. Dat als er dan uh, een paar weken slecht weer was. Dat die bussen eigenlijk uh, niet rendabel waren. Dus uh, het was een, een prachtige uh, initiatief. Maar niet levensvatbaar. Nee. Nou, maar ik bedoel eigenlijk over het strand. Vanaf de bewoonde wereld naar de okay, onbewoonde ja, wereld. Daar hoor ik mensen naar vragen. Uh, het voordeel is dat je het toegankelijker maakt. Het nadeel ja. vind ik um, dat je vervoer weer over het strand hebt. Daar waar je het eigenlijk niet moet willen. Net als dat je door de duinen geen uh, gemotoriseerd uh, vervoer wil hebben. Vind ik eigenlijk dat je het naar het dat ook niet zou moeten willen. Wij met onze vijf paviljoens rijden al heel veel op en neer omdat je voorraden moet halen, omdat je allerlei nuttige dingen moet doen. Um, als je daar een treintje of een ditje of iets ik moet laten... Ik denk dat het ook zo'n charme heeft dat je ja. zo ver afgelegen bent. Weet je de PC-hoofdstraat? Ik, ja, ja, ik vind het, is het belangrijk om te weten van een ervaringsdeskundige hoe ze er zelf over denken. Want er wordt vaak dingen gezegd van ja, maar we moeten dit, we moeten dat. Maar als jullie dat helemaal niet willen, nou, uh, dan heeft het dus geen zin. Ik praat in dit geval alleen voor mezelf en ik zie de voordelen van het feit dat je dat stukje wandelen... ervoor over moet hebben, want ook ja. dat selecteert je publiek. Ja. Um, maar het kan best wel zijn... dat mijn collega's daar weer anders over denken. Dat die zeggen van, uh, laat we maar toegankelijker zijn. Hebben jullie contact met elkaar ook? Ja, dus, natuurlijk, maar we denken ja. wel heel anders over dat ja. stuk naakstrand. Ja. Daar waar ik ja. erg zit op het uh, natuurisme en, uh, en, en voor mezelf de stijlregel heb van... ja, wij zijn op het strand gekomen... nadat het een, een naakstrand is geworden. Dus je staat in wezen, ten dienst ook van de natuurist. zijn de andere paviljoens... Wat, uh, uh, wat meer gaan zitten op het textielgebeuren en restaurantgebeuren. restaurant ja. gebeuren. Ja. Ja. En die zeggen van ja, maar de, de markt voor uh, gekleed is groter dan voor uh, naakt. Dus ja, um, uh, uh, dus naakt is allemaal voor, wel leuk en wel, maar ik kies voor een ander concept. Ja. Um, en dan kan ik zeggen van ja, dat vind ik, uh, dat vind ik niet juist. Want uh, het is het naaktstrand en, en juist uh, voor die mensen in het leven geroepen. Um, maar ik bepaal niet hoe een ander zijn bedrijf uh, uh, voert. Ik kan alleen praten ja. voor, uh, voor mezelf. Ja. Ja. Hebben jullie een eigen vereniging van vrouwen? Nee, nou, de de, de, de, de strandpasvereniging die uh, is in drie delen gesegmenteerd. Je hebt het Naakstrand, het Textielstrand en het uh, seizoensgebonden Textielstrand en het uh, en de permanente paviljoens. In de praktijk is het een bestuur um, en, en merk je van die driedeling niet, uh, niet veel. En als je op het Naakstrand zelf kijkt, zijn liggen die meningen dus ook verdeeld. Uh, ik ja. zal er anders over denken dan mijn buurman. Ja, nou ja, ja. Een, uh, dat, dat mag ook. Een ding. Ja. Ja. Ja. Je doet het 28 jaar hoe lang ja. nog? Nou, als je dit 20 eh, jaar geleden aan me gevraagd had... had ik gezegd, uh, geen idee. Uh, als ik iets anders tegenkom wat ik erg leuk vind... of wat uitdagend is, of, uh, dan sta ik daar ook open voor. Dat zei ik 15 jaar geleden, dat zei ik 20 jaar geleden. En blijkbaar is dat niet gebeurd. Dus blijkbaar... Het zit in je bloed, uh, denk ik. Hè? Nou ja, ja het, het, weet je, het is ontzettend leuk. Ja. Het is uh, ja. met je voet in het zand het is mensenwerk. Ja. Uh, het is van alles wat. In de winter heb je de, de tijd voor jezelf. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Ja, en van februari tot, uh, tot oktober werk je dagen zeven, aan, zeven dagen in de week ja. maar als je het met plezier doet dan is dat ook geen, is uh, weer, geen last En ga je, je gaat ook op vakantie neem ik aan hè? Ja. en ga je dan ook naar Naakstrand uh, nou de laatste jaren ga ik naar het verre oosten um, nou, hebben ze en dan geen ga ik wel naar de stranden maar ze hebben geen Naakstranden <laughs> uh, en, en, en ja weet je dat is, dat is die cultuur je duikt dan weer een andere wereld in en is ook goed, ik mis dat dan wel want liever zou ik uh, ook gewoon uh, lekker in mijn blootje de zee gaan. Ja. want het is niks lekkerder dan gewoon zonder kleren uh, je kunt het kunnen bewegen. Het is ja. ontzettend vrij en, uh, en makkelijk en praktisch. Dat mis ik dan daar wel. Maar ja, dat daar staat tegenover dat in de winter daar hartstikke mooi weer is. En, ja. en ik zelf op het strand kan liggen en daar heb ik wel wat aan. Ja. Ja. Leuk. Uh, nog een andere vraag. De, de opkomende windturbine-industrie voor de energie voor ja. de kust. Ja. Hoe, hoe zie jij dat, ja. dat als een probleem? Ja, daar ben ik heel genuanceerd in. Want um, natuurlijk vind ik het niet mooier op worden op de, de, de vloedlijn. Het de, de lampje s s'avonds. En nu het de nieuwe park die eraan komen, die hoger en dichterbij zijn natuurlijk, en ik begrijp iedereen die er tegen is en, en vanuit dat, die optiek ben ik daar ook niet voor, geen voorstander van maar, we moeten wat um, in deze tijd, en als ik de keuze heb tussen een kernreactor of een windmolen voor mijn deur, zet mij die windmolen dan maar voor de deur, als je de keuze hebt om zo'n park verder weg te plaatsen, waar ook sprake van was dan zou ik ervoor gekozen hebben om verder weg te plaatsen, want dan hebben we er allemaal wat aan, en ik heb er allemaal vrede mee ja, en dat is een economisch verhaal um, ik weet eerlijk zegt niet eens of het allemaal definitief is wat er nu, uh, wat er nu nee, gebeurt. Um, dus ja, als de keuze er is, verder weg uh, dan graag. Als de keuze is een kernreactor of, of uh, windmolenturbines, geef mij dan die windmolens maar. En ik realiseer me dat als het nu nog niet rendabel is, dat we ook een leerproces doormaken met z'n allen. En dat je uh, dingen moet oefenen en je zal merken dat het beter en beter gaat. Ja, de eerste ja. auto reed ook iets harder dan een paard uh, kon lopen, maar... Dat klopt, ja. dat klopt. En, en, en daar waar je die keuzes niet maakt, um, oefen je niet en zo je blijven hangen. Uh, dus ja, zonne-energie, windenergie, energie wind -energie, uh, energie noem maar op. Uh, uh, doe het maar, want daar hebben we genoeg van. Ja. Genoeg uh, en... het ja. We lopen een beetje uit de tijd. Ik wil toch nog een vraag uh, stellen. Uh, in uh, diverse gemeentelijke publicaties... Uh, hebben ze het over een, uh, een mogelijk uh, haven... voor uh, scheepjes, voor recreatie-doeleinden. Dat is grappig. Dat, ook dat is een plan die ik twintig uh, jaar geleden al... Uh, al uh, heb gehoord. Nou, het staat in het masterplan uh, van, van Zandvoort, wat is het? Parallel aan Zee Plus. Oh, ja, ja. Daar staat het in. Dat, ja. dat, dat ook Alles is al geregeld. Ja, de provincie ja. heeft daar ook al zijn goedkeuring aan gegeven. Ja. Alleen het moet dan nog verder ontwikkeld worden, maar daarvoor is het nog nooit uh, de tijd genomen of nee, nog geen investeerders nee. waren er om dat uh, te realiseren. Um, dat moet natuurlijk ergens komen in Zandvoort. En ik kan me voorstellen dat ze dat dan niet op het middengedeelte willen hebben van het uh, uh, geklede stand, zal ik maar zeggen. Als je nou een beetje in de buurt komt... Uh Tussen het naakstand en het gekleide zand in? Dat is een goede. Ik heb daar niet over nagedacht. Ik, uh, ik, ik, ik weet nog niet of we daar gekomen hoor. Ik, ik, zou, ik vind het een wonderlijk mooi idee om het te doen. Maar ik weet ook dat het een pak geld kost. En dat dat een reden kan zijn waarop alles afketst. Want uh, het is nogal wat. Maar het zou voor Zandvoort een ongelooflijke leuke boost geven. Uh, het is natuurlijk ontzettend leuk om rondom een haven te flaneren. De privacy van het naakstand zou ik graag willen waarborgen. Dus ja. hoe je daar uh, dan mee om moet gaan, dat, ja, daar zou je over na moeten denken. Uh, ik vind het een fantastisch idee. Uh, of het haalbaar is, dat is een ander verhaal. Ja, want uh, waardoor het misschien haalbaar zou kunnen worden, dat is juist die offshore-industrie die er dus gaat komen voor de kust. Want dat heeft natuurlijk allemaal onderhoud nodig. Uh, en er is ja, niet ja. zo heel veel plek in, uh, in Amuiden, want we hebben nee. het over een groot aantal kleine scheepjes die jij nu weer pendelen voor onderhoud. En ik weet daar alles van. Want ik ja. werk in die uh, industrie, maar dan in Duitsland. En dat zou een boost kunnen zijn om het dan hier te gaan realiseren. Dus een combinatie van recreatie en offshore onderhoudsvaart. Of we dat willen, dat is natuurlijk ja, het tweede, maar ja. daar moet nog een ei over worden gelegd. Ja, het is heel lang uit mijn gedachten geweest, want ik heb het plan voorbij zien komen, maar de, nu werp je eigenlijk wat mij betreft weer even nieuw licht erop. Um, ik, ik, ik, ik, ik, mijn eerste reactie is van uh, onderzoeken en kijken of het haalbaar is. Ja, dat is uh, zeker de moeite waard, denk ik. Ja, ja we zijn bij, maar dat geeft niet. Het nieuws knalt er zo meteen in, Wim. <laughs> ik wil je van harte bedanken voor je, ja. voor, je, uh, voor je komst en Geen voor noem. je verhaal Het is altijd leuk praten wel, met jou ja. want leuk visie dat je bent in gekomen, gekomen. Nee. veel zon toegewenst daar hebben we allemaal wat aan ja. Ja, we kijken even naar onze techneut en uh, hoe, hoeveel seconden hebben we nog? want we kunnen natuurlijk gewoon doorpraten tot we de knallen horen dat het nieuws erin gaat maar nou start bij even een muziek hier. Way. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings, revel in the songs that he sings.